Wel blijft de inspectie het komende half jaar het ziekenhuis nauwgezet volgen. De islamitische scholengemeenschap Ibn Qaun weet niet wie de 22-jarige verdachte uit Rotterdam is. Die is opgepakt voor het lekken van het eindexamen Frans. Dat zei rector Renders op een persconferentie. Na het uitlekken van het examen dinsdagavond besloot de school om de vaste kluis te controleren... waarin twee pakketjes met het VWO-examen Frans lagen. Duidelijk was te zien dat er mee was gerommeld. Eén examen bleek meegenomen.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 Dan nog het weer. Vanavond overal droog vannacht 11 graden. Morgen in Limburg nog wat regen. Verder wisselen we zon en wolken elkaar af. En het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoofddorp. Drie kilometer door werkzaamheden.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 5 over 9, Goedenavond. Abdel Karim Honing is bij me komen zitten. Hij heeft vrienden die momenteel in Syrië strijden tegen het regime van Assad. En dan gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En een van jouw vrienden is net terug, hè? Ja, klopt. Ja, en die is 19? 19 jaar. En die zit nu ondergedoken? Ja. ja. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben waarom dat is. En Mick is er. Mick van Weli, de opperbaas van de crime, is er altijd op donderdag. We hebben het over zo meteen, Mick? We gaan het hebben over uh, uh, het, uh, de app uh, die justitie heeft... waarin burgers mee kunnen denken over strafeisen. Ja. meedenken ja. over strafrecht en uh, bepalen hoeveel straf iemand moet krijgen. Dat zo. Wil je meer zien van Mick? Dat kan dan uh, op facebook.com slash today Want uh, Mick heeft vele talenten. Je oh <laughs> god, het staat er echt op. Heel, heel leuk trucjes doen met kaarten. Allemaal te zien op onze Facebook. What? Today is top. terug, gedaan. Mick, wat was je vroeger ook weer bijna Mick? Magisch, ooit heb ik heel veel was ik gefascineerd door, uh, door inderdaad uh, allerlei dingen doen met kaarten. En toen werd ja. ik ooit, uh, toen 1415 Magic Big genoemd. Dat ja. ja. ja. was lang geleden. In de jaren 80 was dat een hele hippe naam, denk ik. <laughs> Leuk de topics. Yes, we beginnen met nummer 5. De burgemeesters van Heer Breda en Berkeland hebben vanmorgen nogmaals een oproep gedaan aan het kabinet en de Tweede Kamer om de bezuinigingen op het gevangeniswezen aan te passen. Want de plannen van Teven zijn Hap-Snapswerk. Ik denk dat, uh, naar mijn mening, hier uh, heel snel hapsnapswerk snapswerk is geleverd. En dat zal opnieuw gedaan moeten worden. Ja, en wat er dan precies mis is, ja, dat is eigenlijk heel makkelijk uit te leggen. Kijk, als justitie zegt, met deze plannen halen wij onze bezuiniging... en vervolgens wordt een deel van die bezuiniging... in toename van kosten afgewend, bijvoorbeeld op andere overheden... zijn er bijvoorbeeld de gemeentes, dan denk ik niet dat je dit moet willen. Met z'n allen... en weetjes <laughs> dat is dus nogal wat. Tijd voor een reactie van de staatssecretaris Steven. Vanmorgen is er een brief uitgegaan naar de Kamer... om uit te leggen hoe het zit met... Uh, um, Hm? Um, uh, de lege gevangenissen. Ja. Dat zou meer geld kosten dan u uiteindelijk bespaart op uw eigen begroting. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt inderdaad <laughs> niet. Goed, dan gaan we door met uh, vier. Willemijn, hoe ben jij vandaag op je weg gekomen? Met de trein. En fout, het is namelijk op de fiets naar je werkdag vandaag. En dat wordt in Limburg uitgebreid gevierd. Ondertussen staat de wethouder Albert Nus van de gemeente Maastricht... op me te wachten voor het stadhuis in Maastricht. Netjes op tijd. Ik was op tijd, ja. En uh, u was ietsje later... En dat verschil, dat zit hem echt in die fiets. Die fiets, daar ben je er zo. En met een auto heb je altijd kans dat je later bent op de plek waar je moet zijn. Ja, dat is natuurlijk niet zomaar goed. Hè? Vooruit en maar weer. En over het weer gesproken, dat is meteen het nadeel van de fiets. De regen. Uh, je staat er dan wel iets genuanceerder tegenover. Dan vond je wel eens de wenkbrauw, moet u toch op die fiets. Maar ja, het regent vele malen minder dan dat het niet regent. Ja, en zo is het ook. Het regent vele malen minder dan dat het niet regent... Het Voordeel van de fiets is natuurlijk wel het parkeerprobleem. Dat is er namelijk niet. De fiets gaat nu naar de stalling. Waar is die? Die is hier vlakbij. Die staat hier uh, 50 kilometer vandaan. Holy shit, 50 kilometer? Uh, 50 meter vandaan. Dan oh, loop ik nog even mee. Nou, gezellig. <truimert> nee, nog hè, die 50 meter. Het <truimert> is maar regenen. Kijk, een fiets kun je Kijk. in de fietsenstallingen die er zijn. Hè, dat is bewaakt van bewaakt, altijd kwijt. Jullie passen goed op uh, de fiets? Ja, altijd. Ja, komt er niemand meer aan tot ze zelf komen we Op drie dan de muzieklerares in Schijndel. Die tot maskert als winkeldief naar dat bureau Brabant. Dat is een opsporingsprogramma. Afgelopen dinsdag een foto met een opsporingsbericht plaatste. Haar leerlingen hadden meteen door wie de spulletjes uit de schappen gisteren. Ik werd geweest mest En ze zei, uh, ja, onze juffrouw is betrokken bij een diefstoog. Ja, we dachten wel, uh, ja, dat kan eigenlijk niet, want ze is eigenlijk best aardig. Ik heb wel straffen aan gekregen, maar ja. Ik heb het uh, gehoord gekregen via Facebook en uh, via vriendinnen en zo. Ja, de lerares zou producten bij een drogist hebben gestolen. Een zogenaamde kruidvatkleptomaan dus. En ja, dat is dan toch wel een beetje vreemd, hè. Zo'n lerares die ineens dingen gaat stelen. En dus waren er vandaag mixt gevoelens. Ja, ze zegt tegen ons dat we, dat we uh, ons, ja, braaf moeten zijn en niet brutaal En niks stelen, maar ja, eigenlijk doet ze het zelf. Ja, dat is wel schokkend. Ik neem gewoon aan, als je docent bent, dat je een redelijk betaalde banen hebt. <laughs> Ah, zo jong, zo onwetend. Dus dan zou ik het niet begrijpen waarom zoiets zou doen. Ik vind dat echt niet normaal. Je bent een juffrouw, dan moet je toch het goede voorbeeld geven, vind ik. Ja. De leren zelf ontkent trouwens de spullen te hebben gestolen. Op tweede tankperikelen in Nederland tanken langs de snelweg is namelijk uit. Langs de snelweg betaal je al snel 10 cent meer voor een liter benzine... dan bij een onbemand station of een buurtpomp. Privérijders weken al eerder uit naar goedkopere benzinestations. Maar nu doet ook de lease dat. Ja, dan denk je misschien, nou dat is logisch, hè? Goedkopere brandstof, dus dan ga je daar tanken. Maar er is meer een stukje service gebeuren naar de mensen toe, is bij de buurtpomp helemaal. Ik kan bijna niet verzinnen wat we niet hebben. Nou, je begint hier op het uh, terrein te komen waarbij je dus je auto gaat uh, volgooien met brandstof. Daarna ga je je auto door de wasstraat doen. Tijdens het wassen kun je je schoenen laten poetsen. Nou, vervolgens wordt er door de dochter van de pompa's lekker drankje aangeboden en daarna kan je iets te lezen uitkiezen uit een keur van bladen. En bij de tweede wasborstel kan je je kleren uittrekken en die worden dan gewassen, gedroogd en gestreken. Ondertussen geniet je van een heerlijke massage. De massagetafel Na afloop. Hiervan krijg je een verrukkelijke gezichtsmassage met aloe vera body lotion. En hierna wordt je in een zalige zetel gehezen, krijg je een dikke Cubaanse sigaar in je mond... en kan je genieten van een avondvullende Joop van de Ender Musical... met Jamai en Chantal Jansen. Ik moet niet gekker worden. We kunnen nog net niet slapen hier en we mogen dus geen alcohol verkopen. Het is een enorme vechtmarkt. Het is absoluut een enorme vechtmarkt. Maar dat houd je ook scherp. En al die scherpte zorgt voor slechte cijfers bij de snelwegconcurrenten, dus. Die verloren de laatste jaren 10% van hun klantitie. En tot slot op 1. De koning en de koningin, die vervolgden vandaag hun leiders... nee, hun kennismakingsronde door Nederland. Vandaag waren ze in Gelderland en Utrecht. En ja, ze waren weer lekker op tijd, want Wim en Max logeerden in Gelderland. Bijna niemand wist het, maar achter deze ramen van Villa Ruimzicht sliepen Willem-Alexander en Maxima vannacht, voordat zij hun kennismakingsbezoek als koningspaar aflegden. Eigenaar Kees Hensen glundert nog na. Ja. Zo klinkt dat dus, hè? Glunderen. Mocht je het niet weten, zo klinkt het. En nadat hij slaap uit ogen was, gewreven, kon de dag beginnen. En je raadt het niet, die dag begint met een kinderkoor. Als je moeder koningin is en je bent de oude zoon, dan word je een keer koning, want zo gaat het al gewoon. Ho, ho, even opletten, John. De Zo kan het dus ook. Verder waren er ook alle andere ingrediënten van een spetterende Koningin de Dag Light aanwezig. Zo waren daar de Maxima Gekkies. Maxima! Het extreem schattige kindje met een cadeautje voor de koningin. Kan je die aan de koningin geven? Ja. Nou, ze zijn net weg. Ik kan het niet doen, voor de koningin. Ja. En natuurlijk ook de organisatie die het allemaal geweldig mooi vindt. De burgemeester van Arnhem. Ik vond het echt mooi. Uh, zo enthousiast als het koningspaar is... bij alle dingen die we ze hebben laten zien uit Arnhem. Voor iedereen aandacht, met iedereen een praatje. En echt geïnteresseerd in wat er getoond werd uh, op de markt. Dus, dus het is uh, een heel mooi bezoek geweest. Ja, mooi. En een nou, hups met de drekschuit door naar Utrecht. Nou, Ik ben echt ontzettend benieuwd wat ze daar hebben bedacht. Ja, we zien uh, nu de bus, die is aangekomen... En uh, daar komen ze hoor. Als eerste koningin Maxima, die burgemeester van de Brink, de Hans Schut, en daarna natuurlijk ook uh, haar man, koning Willem-Alexander. Op de achtergrond horen jullie het misschien al. Er wordt uh, hier gezongen door een uh, kinderkoor. Je meent het! Ah. Ongelooflijk. Ik ben benieuwd wat ze in Limburg en Noord-Brabant hebben bedacht. We zitten nog wel eventjes in spanning. Koninklijk Paar is daar pas op 12 juni, dan gaat het weer verder. Tot straks, Willemijn, met de tweet. Uh, zielig. Leuk, dankjewel. You. Tot straks. In de Koran staat, als ergens je broeders en zusters moslims onderdrukt worden, dan is het verplichting op iedere moslim om daar toe bij te dragen, om, die, om ze uit die onderdrukking weg te halen en, en om ze te helpen op welke wijze dan ook. Elke moslim wil op het pad van Allah uh, sterven, om zodoende het paradijs te bereiken. En dat is het mooiste wat je kan hebben. Ja, op dit moment zitten er naar schatting een kleine honderd Nederlandse jongeren in Syrië. Mujaheddin, zo noemen ze zichzelf, oftewel Arabisch voor heilige strijders. Hun doel als dat verdrijven en dan daar blijven, toch? Om het te helpen opbouwen met de Islamitische staat. Correct, dat is het. Ja, Abdel Karim Honing, 23 jaar, moslim. Um, Je hebt veel vrienden die in Syrië zitten, die daar nu aan het strijden zijn... of die daar nu in training zitten. Een deel daarvan is alweer terug waaronder uh, een van jouw vrienden uh, die 19 jaar oud, dit weekend teruggekomen. Je hebt hem gesproken. klopt Hoe is het met hem? Ja, het gaat naar omstandigheden goed en hij probeert het te constateren op zijn gezin. Uh, en dat praktisch vorm te geven, terwijl er een hele hoorde media achter hem aan heeft gezeten. En misschien nog steeds zit. Hij zit ondergedoken zelfs. Klopt, ja, momenteel zit hij ondergedoken vanwege die media aandacht. En uh, ook wel omdat uh, ja, je niet weet hoe familieleden van, van mensen die weg zijn gaan hoe die reageren. Dat Zo, moet je even uitleggen. Nou, bijvoorbeeld in de, uh, de Marokkaanse en Turkse cultuur... heb je een soort van uh, cultuur dat als iemand wat wordt aangedaan uit de familie... dat je heel erg je best doet om dat zelf recht te zetten. En misschien niet naar de politie gaat bijvoorbeeld om te zeggen... van ja, hij heeft mijn broer heeft die ontvoerd of hij heeft mijn broer lastiggevallen. Maar dat je zelf achter iemand aangaat. Dat je misschien hem bedreigt of hem lastigvalt. En wat dan ook. Maar, dus, dus, dus als hij dus, terugkomt... Dus de ouders van, van andere jongens die daar nog zijn... die zouden hem kunnen lastigvallen? Ja, want ja, naar mij weten... Is het ik, ik, de enige die persoonlijk kent die terug is gekeerd? Ja, maar waar, en, waar zouden ze hem van kunnen beschuldigen dan? Ja, rond, wat, wat, de, wat de media ook uit. ronselpraktijken, motivatie, inspiratie. Uh, dat weet je allemaal niet wat die zien. En de, de familie zijn emotioneel. En, die, ja, die, en ik snap het ook wel. Als jij inderdaad niet hetzelfde leven leidt als je broertje. die helemaal in, into de islam gaat. die hebben het zelf gewoon bezig met uitgaan en naar school ja. gaan. en op een gegeven moment gaat je broertje weg. En jij snapt het niet helemaal. En dat kan je ook niet in een week oplossen. Heeft, Dag, heeft hij al dat soort woedende ouders aan de deur gehad? Of het, Die hebben nou contact ja, met hem gezocht? Dat heb ik niet van hem gehoord. Nee, ja. Hij zei gewoon van, nou, dat kan een van de dingen zijn die mij kunnen overkomen. Ik wil nu ja. rustig, ik wil me constateren op mijn gezin. Maar vooral de media en de media aandacht. De media is zelfs naar, zijn, naar een oma van hem gegaan van 92 jaar. Hij uh, heeft in de politiek voor zijn moeder gestaan, et cetera. En bepaalde mm. media is erg opdringerig. Maar, dus, ja, uh, jij hebt hem gesproken, het is een vriend van jou. Um, klopt. Wat, wat is zijn verhaal? Wat heeft hij daar gedaan? Uh, hij heeft daar humanitaire werkzaamheden verricht. En waar aan het zijn? Het helpen op een vluchtelingenkamp binnen de grenzen van Syrië. Om daar mensen te helpen die zeg maar, in de problemen zijn geraakt. Die uh, hun huis en uh, haard hebben verloren. En hij heeft ook tegen mij gezegd: van ja, dat valt niet, dat valt niet uit te leggen als je gaat. Nee, dus je moet... Hij, hij, hij is eigen, net zo stiekem moeten gaan als ieder ander... omdat je niet kan verklaren. Niemand gelooft als jij zegt, ja, ik ga bijvoorbeeld plei's delen of ik ga kindertjes helpen met melk geven... als er zo'n tendens speelt van jihadisten en jihad... dus dan moet je wel even anoniem vertrekken als ieder ander. Dus dat heeft hij ook gedaan en nu is hij teruggekomen. En hij zegt dus, ik heb niet gevochten daar. Hij zegt dat hij niet gevochten hebt, klopt. Vindt hij dat niet jammer? Dat zou je wel moeten vragen, dat weet ik niet. Nou ja, dat... Ik weet wel dat het bijstaan. Kijk, je moet ook kijken naar, naar hoe je zelf in elkaar zit en waar jij het best op je plek bent. Als jij heel bedreven bent in de HBO, in de EHBO, als jij heel bedreven bent, je hebt daar misschien een of andere opleidingen gevolgd of wat dan ook. Uh, ja, ga dan in godsnaam gewonde mensen helpen. En als je niet zo bedreven bent met een wapen of dat zit niet in je. Maar waar, waarom zou hij dan onder, uh, onderduiken als je alleen maar bezig bent bezig is geweest met, uh, <kijf> met het verstrekken van pleisters en uh, dat soort dingen, dan, dan heb je toch eigenlijk niks, niks te vrezen? Dan nou, zou je niks te vrezen hebben, maar ja, dat denk, sommige media denken het er anders over. die zeggen gewoon: van jij bent daar geweest. Ja. Uh, hij wil degelijk binnen de grenzen van Syrië mensen moet hij wel hebben gestreden. Ik snap inderdaad dat hij interessant is. Dat geef ik toe. Uh, het is interessant om Tuurlijk, iemand te spreken. Ik, ja, we, Tuurlijk, je bent ja. het oorloggebied. De, la de laatste een... maanden gaat het erover. Er zitten daar Nederlandse jongens. Uh, ja. en iedereen wil wel het verhaal horen. Nee, dat, heb, dat, ne dat neem ik de media niet kwalijk. Dat heb <lacht> ik hem ook de media niet kwalijk horen nemen. Het is alleen, een, het is alleen wel zo, dat de ene media in, meer integer is dan de andere. En de andere ook brutaal. En op een gegeven moment is er. Ja, hoe, hoe was het voor jou, want hij, hij kwam terug? Heb jij hem opgehaald van Schiphol, hoe gaat zoiets? Nee, nee, nee. Kijk, hij is... Het is wat, dat ben ik niet de vriend waar ik elke dag, dag in, dag uit okay. mijn leven, of wat dan ook. Het is gewoon een vriend. Ja. En op een gegeven moment... hoe lang is hij daar geweest? Weet ik niet precies. Hij heeft het me verteld, maar er is nou. zoveel op, op me afgekomen en uh, verhalen van hem... Maar was, die, dat... was hij veranderd, vond jij? Nou, het is wel zo dat hij inderdaad wel omschreef... dat hij daar bijvoorbeeld dingen heeft horen ontploffen et cetera. En dat hij dat, ja, dat, had, hij wel, dat had hij wel echt meegemaakt. Kijk, wat ik zeg, ik heb met hem niet uh, dagenlang lopen logeren... in een tent in Zuid-Frankrijk, dus zo goed ken ik hem ook niet. Maar het is wel zo dat hij, in mij, in mij, dat hij, dat hij op mij wel een indruk maakte... dat er ja, wel wat gedaan is dingen heeft horen ontploffen, en je ziet natuurlijk mensen die lijden, um, waarschijnlijk gewonde mensen, et cetera. Ja. Dat merkte ik wel. En, ja. waar, en waarom is hij teruggekomen? Ja, hij vond het, hij vond het goed om uh, daar een bepaalde periode te zijn... En hij zegt, ik heb niet in Syrië nu een land gezien... wat stabiel genoeg is om daar te gaan wonen. Dus ben ik teruggekeerd. Zijn familie is natuurlijk ook lastig gevallen door de, familie, door de, familie, uh, sorry door de media. Dus ja, maar dat, dat zijn wil, verder... Wil hij weer terug? Weet ik niet. weet Ik niet. Ik heb hem zelf heb ik hem niet geïnterviewd. Uh, uh, hij heeft tegen mij gezegd dat hij zich één keer wilde verklaren bij de EO. Dat heeft hij gedaan. Ik denk dat iedereen met die informatie voorlopig moet doen. Gisteren in de vijfde dag, hè? Ja, vijfde ik ben de... ja, hij zit gisteren in de ja. vijfde dag. En ik ben natuurlijk ook geen jeugdwerker of een advocaat ja. van hem of wat dan ook. Dus ik heb hem gewoon als vriend gesproken. Hoe was het daar? Hij heeft tegen mij eerlijk gezegd, het was indrukwekkend. Ja. En hij wil nu zijn bestaan opbouwen. Zometeen. Gaan we, praat ik verder met jou. Nou, vooral over de jongens die daar zitten, vrienden van jou. Um, die hebben daar training. Wat die daar doen. Want we weten inmiddels, we hebben allemaal die foto's gezien uh, van de villa waar ze in zitten. Maar wat wat doen ze daar de hele dag en hoe ziet zo'n training eruit? En we hebben het over een Facebook-site uh, die de jongens daar hebben opgezet. Nederlandse jongens, waarin ze eigenlijk aan de wereld of in ieder geval aan Nederland laten zien. Dit is uh, de strijd die wij voeren, dat zo. En meek natuurlijk. En dan praten we over de app. De app waarin je... De strafeis-app. De strafeis-app. Wij worden gevraagd, gevraagd om mee te denken over de strafmaat. Dat Waar zo. gaat het heen? Eerst Jimmy Nail, een no doubt.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 Ken jij hem, Mick? Jimmy Neil. Nooit van gehoord. Nee, dat is een leuk verhaal. G Jimmy Neil zo heet de zanger, die werkte... voordat hij in de muziek ging, werkte hij als lasser in een glasfabriek. En op een gegeven moment stapte hij op een 15 cent, centimeter lange nagel. En toen dacht hij, ja, nou weet je wat, dan noemen we voortaan. Jimmy Neil. Vandaag. Is sterk. Ain't no doubt. Allemaal uitgezocht, deze feitjes door onze Belgische stagiair. Het is zijn laatste week. Het zou kunnen dat hij me enorm zit te naaien en allemaal totale onzin op papier zet. Maar we gaan er vooruit van die. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Um, wil je ons volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Zometeen exit Holland. In het Duitse Lubeck hebben ze tegenwoordig hun eigen Jacobsen en Van Es. En hoe dat zit hoor je zo meteen. Dan is altijd Mick onze crime man bij ons. Uh, je mening geven over een strafeis, daar hebben we het over. Dat kan binnenkort via een speciale app... die het uh, Openbaar Ministerie zelf gaat lanceren. Mick, jij hebt een beetje je bedenkingen. Ja, ik heb zoiets van, uh, van waarom is het nou nodig? En ook van je schept iets van valse verwachtingen misschien. Hè? Mensen hebben het idee dat ze straks echt het, het strafproces... of de uitkomst van het strafproces kunnen beïnvloeden. En dat is niet zo. En ik vind ook, je moet ook een beetje uitkijken voor... Ik zie al een beetje idolsachtige dingen met meestemmen live. En <lacht> ik, ja, nee, ik... ik, ik uh, nee. Me meestemmen live. Is dat terecht, uh, die bedenkingen... hoofdofficier van Justitie Hugo Willenaar? Goedenavond. Hallo? Nee, nee, nee. Oh, nee, die is er nog niet. Die gaan we even als een uh, razende Roland bellen. Nee, dan praten wij vast even verder. Want ja. het, dit is, die app is nieuw. Ja. Uh, maar uh, de, de, op zich bestaat het, mede... het wel dat het OM mensen om hun mening vraagt, ja. toch? Ja. ja, je hebt al een soort van panels en zo. Dat, dat uh, bestaat al langer. Kijk, ik bedoel, op zich is het goed. Hè? Je, je, je polst uh, de mening van mensen. Maar uh, ik vind het, het, het stafproces is iets van professionals. En, uh, nou moeten wij ons burgers niet uh, tegenover. Nou, He, wat je ziet, in de afgelopen tien jaar is een groeiende rol van de rol van het slachtoffer in het strafproces. Dat ja. vind ik heel erg goed. Het is eigenlijk idioot dat het vroeger niet is uh, gebeurd. Dus dat vind ik heel sterk. He, we hebben eerst uh, de verklaring, slachtofferverklaring gehad, later ook dat je actief uh, gebruik moet maken van het streek, spreekrecht. Dat vind ik heel goed. Mm. Maar laat uh, het straf over. Ja, ja. Ja. Hoofdofficier van Justitie Hugo Hillenaar, goedenavond. Goedenavond. Ah, daar bent u. Ja. Ben Jullie vragen al langer uh, de mening van mensen. Want ik het net over via burgerpanels en enquêtes. Maar nu heb je dus een appje. Uh, hoe werkt het precies? Um, nou, het appje werkt eigenlijk hetzelfde als uh, de burgerform en de, de internetsite. Mm -hmm. wat, wat we doen is, we zetten een fictieve casus... Op, de, zeg maar, op het internet of op de app ja. uh, en aan de hand van die fictieve casus daar gaan we zeg maar, uh, een aantal factoren aan toevoegen uh, en dan vragen we de mening van de burger over. Nou dat klinkt ook als abstract. Geef je eens een voorbeeld? Een voorbeeld. Uh, we hebben een straatroof. Daar beginnen we dan mee. Mm -hmm. dus, dus iemand loopt op straat, wordt van achteren, uh, op iemand in zijn nek en die pakt zijn telefoon uit zijn handen. Uh, nou dan is onze vraag, wat voor een straf vinden jullie dat van toepassing zou zijn? Een, een taakstraf of een celstraf of een geldboete? Mm -hmm. Nou, de volgende vraag is dan, hoe hoog zou die straf moeten zijn? En als je die vragen beantwoord hebt, dan gaan we variëren op het thema. Dan zeggen we bijvoorbeeld, stel je voor dat het niet overdag gebeurd zou zijn... maar dat het s avonds gebeurd zou zijn in het donker en er weinig mensen op straat waren. En een tweede variatie is, stel dat er letsel optreedt bij het slachtoffer. Ja, ja. En, een, en een derde variatie zou kunnen zijn... Maar wat nou als het slachtoffer de dader een fikse klap geeft? Nou, ja. Dat zijn allemaal elementen zeg maar, die, die bij zo'n straat van toepassing kunnen zijn. En door de burger erop te bevragen... krijgen wij een, een, nou, een beetje inzicht in... of onze strafeisen nou, overeenkomen met het rechtsgevoel van, ja. van de burger. Maar, maar meneer Hillenaar, waarom precies? In de zin van, is het niet zo dat de burger straks het idee krijgt... dat hij op een of andere manier toch echt uh, betrokken wordt... bij het bepalen van een strafeis? En, en ik bedoel... Waarom? En, en hou je een burger niet een soort worst voor? Nee, nee, nee. Kijk, we zijn daar heel erg duidelijk in. Kijk, wat ze zeggen is dat, um, dat we vragen naar wat die burger vindt... maar dat dat niet bepalend is. En, en dat wil ik wel benadrukken voor hoe we nou precies met die eisen omgaan. Want hoe die straffe wordt samengesteld, samengesteld... dat is van vele factoren afhankelijk. Uh, en, en, en het gevoel van de burger is een factor die kan meespelen. Maar we gaan natuurlijk allereerst kijken zeg maar, van hè, wat zijn onze eigen ervaringen van de officieren van justitie die met die zaken op zitting staan. We kijken naar, naar de vonnissen die de rechters opleggen. We kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen. Hè. U, u weet bijvoorbeeld dat we nu zeg maar, hoger straffen bij geweld tegen ambtenaren in de publieke taak. Ja. Dus al die elementen, en daar zit dan dit, uh, dit gevoel willen we meenemen... om gewoon eens te toetsen, uh, sluit het nou aan bij het rechtsgevoel van die burger. En, en, en, en we houden zich geen worst voor, omdat we juist van tevoren zeggen... We zijn geïnteresseerd in jullie mening, maar het is niet zo dat we zeg maar. Uh, u, u, u, u vraagt en wij draaien. Integendeel, dat, dat, dat melden maar... we heel nadrukkelijk aan. in die fora en op die, die uh, internetpagina's. Uh, maar waar ik, waar ik een beetje bang voor ben, is: hè, wat, wat is de volgende stap? Ik bedoel, je hebt nu zo'n app en uh, ik, ik ga dan een beetje heel erg ver hoor, met, uh, met die, uh, die beeld erbij, maar. Straks krijg je bijvoorbeeld dat mensen vanuit huis kunnen stemmen bij een, bij een proces... en uh, dat, dat er mening wordt meegewogen. En, waar gaat het heen? Wat, wat is de volgende stap? Dat ja. denk ik dan. Nou, ik, ik, ik vind het is wel leuk dat u dat zegt. Kijk, um, dat zou natuurlijk veel en veel te ver gaan. Kijk, we, we zijn ja, dat zegt, net, u, dat zegt we, u nu. Nee, nee we, we, zijn, we zijn net voorzichtig begonnen met gewoon eens te polsen uh, hoe de burger er nou over denkt. En er komen gewoon hele, hele leuke en genuanceerde reacties terug... En uh, dat is natuurlijk iets volstrekt anders dan dat we zeg maar uh, nou ja, uh, een beetje alle idols of zo, of, of, of, het, of het songfestival, dat we de burgers op knopjes laten drukken mm. en, en een soort publieke, uh, publieke maar maken. Maar u zegt net van ja, we willen het vooral weten, we willen kijken of de mening van het volk een beetje overeenkomt met wat wij aan het doen zijn. Hebben die enquêtes en al dat soort bevragingen eigenlijk wel eens ergens toe geleid al? Ja, zeker. Kijk, um, nou ja, om, om, om een voorbeeld te noemen... Um, uh, bijvoorbeeld een woninginbraak. Mm -hmm. nou, bij een woninginbraak, wat, wat wij vaak doen, is uh, we, we passen de wettelijke, uh, wettelijke, wettelijke variaties toe... En dan zie je bijvoorbeeld zeg maar, dat een inbraak s'nachts zwaarder bestraft wordt dan een, dan een inbraak overdag. En dat komt door inspraak van burgers? Nee, nee, nee. Dus dat is zeg maar, wat de wet zegt. Ja. Uh, nou, nou zijn we met die burgers in gesprek en die zeggen, nou we snappen dat onderscheid wel. Maar voor, maar voor ons zou eigenlijk veel zwaarder uh, moeten meeweken het feit of de bewoner thuis is. ja of Nee, want als jouw huis, in jouw huis wordt ingebroken terwijl je in, in je slaapkamer ligt, dat is natuurlijk veel bedreigender dan wanneer je op vakantie bent en in huis alleen staat. Nou, dat, hm. dat, zijn, dat zijn aardige, aardige indrukken. En, en wat wij dan doen is, bij, bij onze richtlijnen, is dat één van de factoren die we meenemen, die de officier kan afweken in zijn eis, en die hij voor de onderbouwing van zijn eis zeg maar, kan meenemen, om, om, om daar nou ja, bijvoorbeeld een verhoging voor te vragen. Nog één ding, hè? Ik bedoel, het, het strafproces is eigenlijk een zaak van professionals. Hè? Ik bedoel, rechters die, die ergens ja. naar kijken, die kijken ook naar de persoonlijke omstandigheden, naar recidieven, dat soort zaken. Burgers, ja. burgers kijken daar toch helemaal niet naar. Ik bedoel, het gros roept al levenslang uh, bij een enkelvoudige moord en... Nee, maar dat, maar dat is het beeld. Maar kijk, als wij bijvoorbeeld in die eh, zeg maar met, met die burgers in gesprek zijn... of, of hè, bijvoorbeeld een lezersjury in, hè, in, in de krant in, in Breda, waar ik werk... en dan zie je dus dat die burgers eigenlijk nauwelijks afwijken... van wat wij als professional vinden. Dat er gewoon, als ze horen hoe een zaak in elkaar zit... als ze horen, zeg maar inzicht krijgen in de personen van de verdakte, dan zie je dat er hele genuanceerde oordelen volgen. En een beetje de borrel praten of de stoere kroeg praat. Dat, dat valt dat allemaal mee, zegt anders. u. Ja, dat valt reuze mee. En dat, en, en dat maakt juist die voor ook wel heel erg leuk, vind ik. Goed, nou, wij moeten u maar op uw woord geloven, meneer Hellenaar, denk ik. Nou ja, u moet mij niet op uw woord geloven, maar nee, ik, ik zou u graag de, willen overtuigen. De burger is... Kijken een, bij zo'n burger en, en zien hoe het eraan toe gaat. De burger is een stuk genuanceerder dan Mick, denk misschien. Wanneer, wanneer is hij er, die app? Eh, nou, we hopen dat hij ergens zo in de zomer... dat, die, dat we hem kunnen kan zien. Goed, dank u wel. Toen van Justitie. Hugo Hillenaar. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal van half tien met Marian Koekoek. Scholieren hebben bij de klachtenlijn van het LAX gemeld... dat het uitgestelde VWO-examen Frans... deels dezelfde tekst bevatte als die uit 2007. Het examen werd op het laatste moment uitgesteld en aangepast omdat er via een school in Rotterdam examens waren uitgelekt. Het verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... op het Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse is opgeheven. Na aanleiding voor het toezicht was het grote aantal sterfgevallen... op de afdeling cardiologie. De patiëntveiligheid is volgens de inspectie nu weer voldoende gewaarborgd. Duitsland en Frankrijk vinden dat de functie van Eurogroep-voorzitter... een voltijdsbaan moet worden. President Hollande heeft dat met bondskanselier Merkel besproken in Parijs.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 Abdel-Karim Honing zit nog bij me. Wij praten over Syrië verder en dan vooral over wat er gebeurt... als je daar als Nederlandse moslimjongeren naartoe gaat om te vechten. Meekijken in de studio kan de radio1.nl slash webcam. Exit Holland. Eerst naar Duitsland. In het Noord-Duitse stadje Lubeck is die partij erin geslaagd een zetel te veroveren. En die partij, dat is een partij die eigenlijk de politiek als één grote grap ziet... en het enige doel is om het nog wat belachelijker te maken. Zo pleit is het bijvoorbeeld voor de terugkeer van de Berlijnse muur. Tim de Wit, goedenavond. Goedendag, Willemijn. Onze exit Hollander in Duitsland. Uh, dat is een, een, een curieus idee, terugkeer van de Berlijnse muur. Wat is dit voor partij? Nou ja, het is een satirisch politieke partij, zoals ze zichzelf noemen. Voortgekomen uit Titanic. Dat is een, zeker voor Duitse begrippen, erg satirisch tijdschrift. Ja, en de hoofdredacteur daarvan dacht een aantal jaar geleden: Goh, als een piratenpartij al voet aan de grond krijgt, ja, waarom zullen wij het dan niet een keer proberen? Ja. Nou, tot nu toe was het bij verkiezingen altijd zonder succes. Die partijen, zo heten ze dus, haalden nooit de kiesdrempel. Je moet namelijk bijna overal in Duitsland minimaal 5% van de stemmen halen om in parlement of gemeenteraad te komen. Maar mm -hmm. juist hier in Lübeck, dat ligt in het noorden van Duitsland... daar heb je geen kiesdrempel. En dus was 1,3 procent, want zoveel haalden ze ineens goed voor één zetel. Een beetje per ongeluk eigenlijk, zo klinkt het. beetje per ongeluk. Ja, het zijn ja. ook niet eens heel veel mensen hoor. Ik geloof minder dan duizend die uiteindelijk erop gestemd hebben. Maar goed, ja, ze zitten dus wel ineens in de gemeenteraad daar. Ja. En van waar die dat idee van de, de terugkeer van de Berlijnse muur? Nou ja, ze hebben gewoon een uh, volstrekt absurd uh, politiek programma. Inderdaad, ze willen de Berlijnse muur terug... omdat ze die scheiding tussen Oost en West eigenlijk wel lekker vonden. Uh, ze willen bijvoorbeeld de belastinginkomsten verhogen... door de overheid overal koffieshops uh, te laten runnen. Ze willen een, uh, een vliegveld onder de grond gaan bouwen. Nou, dat zijn maar een paar dingen die erin staan. Want zij zeggen, en dat is een beetje hun punt... Uh, ja, je kan wel een verkiezingsprogramma schrijven... maar uh, welke kiezer leest er nou nog een verkiezingsprogramma? Dus het maakt eigenlijk geen zak uit wat je erin zit. Ja. Zijn er ook mensen die ze echt serieus nemen? Nou, nah, nee, maar je volgens mij niet. Ik denk dat er vooral mensen op gestemd hebben die uh, een soort proteststem uh, willen uitbrengen. Uh, die een beetje genoeg hebben van de oude politiek. Want het gekke is in Duitsland, uh, je hebt niet echt grote protestpartijen. Je hebt dus wel uh, die piratenpartij. Maar je hebt bijvoorbeeld geen grote uh, wildersachtige populistische beweging. Uh, maar ja, die piratenpartij, om, om maar eens wat te noemen... die heeft zich echt uh, door allerlei schandalen behoorlijk belachelijk gemaakt afgelopen jaar. Hm. Nou, en blijkbaar zijn er toch nog een hand, handjevol mensen wat dan denkt: nou, dan stem ik maar op deze type, uh, types om maar aan te geven... dat ik echt genoeg heb van uh, de gevestigde partijen. Ja, dat doet natuurlijk een beetje denken aan de tegenpartij van Verkozen en de Bie. Maar die hebben zichzelf, of in ieder geval de partij, net op tijd om zeep geholpen voordat ze gekozen konden worden. Want daar dreigde het wel even op te lijken. Maar deze partij, ja, heeft dus een zetel. Gaan ze nog groeien? Ja, nou ja dat is, ze willen ook heel graag aan de landelijke verkiezingen meedoen. Die zijn in september dit jaar. Maar het aardig, kijk, ik denk het niet, hoor. Kijk, er zijn heel veel mensen die hier natuurlijk op reageerden. Die zeiden, nou, dit is echt het failliet van de democratie. Hè. Uh, hier uh, zien we totaal de humor uh, niet van in. Echt een ernstige ontwikkeling. Ja. ja, goed, die reacties kan je natuurlijk verwachten. Maar goed, de, de man die die enige zetel heeft... die kan nog wel eens interessant worden daar in Lubeck. Dat is nog wel aardig. Want uh, ja, de gevestigde partijen die, uh, vechten echt een nek-aan-nek-race uit. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat die 1,3 procent nog nodig is ook om een uh, coalitie aan de meerderheid uh, te helpen. Nou, dat zou natuurlijk helemaal <laughs> hilarisch zijn. Dat hij dus onderdeel moet gaan uitmaken van de regerende macht. En hij zei, ja, ik heb al uh, telefoontjes gehad van andere partijen... en ik ga de komende dagen maar eens praten met ze. Hij zei, ik heb geen idee waarover. Ik heb ook geen idee wat ik ga <laughs> zeggen, maar uh, we zullen wel zien. Ik zou zeker van die, dat vliegveld zou ik zeker een breekpunt maken. Als ik ja, hem was. Gewoon aan vast het, nou, het onder, Ondergrond vliegveld. <laughs> ja. We lachen daar in Lubeck in Noord-Duitsland. Dankjewel Tim de Wit. Luke, de tweet van vandaag. Ja, Killer Karaoke was op televisie. Killer Karaoke dat is een muziekprogramma waarin de deelnemers een liedje moeten zingen... terwijl ze ondertussen stroomschokken te vuren krijgen of bijvoorbeeld worden gewaxt. En dat klinkt dan ongeveer zo. <tied> <tied> <tied> <tied> dan gaat het natuurlijk even door. Geweldig programma, en dat vindt Twitter ook. Bart gaat helemaal stuk, zegt hij. Ivi vindt het juist verschrikkelijk om te zien allemaal. Jan meldt op zijn Twitter dat hij de neiging heeft om keihard mee te gaan schreeuwen. Inge had ook een leuke avond. Zij tweet, haha, bij Kille moest zo'n vrouw in rotte inkvis gaan staan. En toen ging een broertje overgeven, lachen. Rick Moerman vat de boel even goed samen. Hij tweet, wat is Kille toch een heerlijk slecht programma. Verder is het echt zo'n avond. Op Twitter heb je helemaal niets aan. Bijvoorbeeld, um, hashtag replace songtitles with boobs is trending topic. En dan uh, dat is echt een typische Twitter-hobby. dan bedenken, worden dingen bedacht als... Uh, now, you're just some now you're just some booby that I used to know. Dat is echt de leukste er vanaf ook. En verder is het uh, de Justin Bieber avond. Die zijn druk bezig met het feliciteren van het zusje van Justin Bieber... Jasmine Bieber. Kortom, een avond op Twitter die we <lacht> maar heel snel moeten gaan vergeten. <lacht> Dankjewel, Luc. Yes. Radio 1... BNN Today. Het examen Frans. Ja, het houdt ons al dagen bezig inmiddels. Want wie zat er achter het lek? Nou, Vanmiddag werd bekend dat er iemand is opgepakt. En vanavond was er een persconferentie. Robert Was, NOS-verslaggever. Goedenavond. Goedenavond. Jij was erbij. De verontwaardiging van de leerlingen was groot. Geblokt voor niks. Vakanties moesten worden uitgesteld. Feestjes afgezegd. één groot drama. Maar vandaag eindelijk duidelijkheid. Wat werd er gezegd daar? Nou, er is iets meer bekend geworden. Uh, er is namelijk een sleuteltje verdwenen. Een paar jaar geleden al, je moet je voorstellen, al die examens zitten in een kluis. Ja. Er zijn twee sleutels van. En uh, nou, Iemand is in die kluis geweest. De recherche heeft onderzoek gedaan. Er blijkt geen enkele braakspoor. Zij zijn ze de administratie gaan kijken. Wat blijkt? Twee jaar geleden was er een sleuteltje kwijtgeraakt. Hebben ze gewoon een sleuteltje bijgemaakt, niet meer gezocht naar het sleuteltje. En vermoedelijk is dus de kluis opengemaakt met dat verdwenen sleuteltje. Joop. Ja, het ja, ja, ja. Nee, dit is, dit is om te lachen eigenlijk, hè? Ja, een beetje triest natuurlijk, uh, want die rector was, was ook heel erg uh, verbaasd dat het allemaal zo gebeurd was voor zijn tijd natuurlijk. Dat haast hij er gelijk bij te zeggen, want onder hem was het natuurlijk nooit gebeurd. Maar ja, De grote vraag blijft natuurlijk, wie heeft dat sleuteltje destijds in zijn zak gedaan, ja. meegenomen en nu de kluis geopend? En daar zijn ze nog niet helemaal over uit, wie dat nou precies is. Want dat is niet, of dat is dat nog niet duidelijk, of het die 22-jarige jongen is die opgepakt is. Nou ja, het is wel, het lullige is dat de politie heeft als dus iemand opgepakt, maar weer niet tegen de schoolleiding gezegd wie het is. Maar, dan weet de schoolleiding natuurlijk, zeker al. het is geen leerling, het is geen medewerker. Maar ja, dat houdt natuurlijk wel de mogelijkheid open, gezien de leeftijd, dat het een ex-leerling is, die dat gewoon in huis heeft genomen, op een gegeven moment... Uh, gedacht heeft van, ik ga het je het je vraag nemen. Want uh, in zijn motivatie op internet zei hij van dat hij dat allemaal had gepubliceerd omdat hij het allemaal zo oneerlijk vond. Die uh, uh, hele manier van examens. Nou. Dus ja, dat lijkt wel het meest logische te zijn. Goed, het is een spannende bedoeling. Als er meer nieuws is, dan horen we het onmiddellijk hier op Radio 1. Robert Bas, dankjewel. Jannes Ga, mooi. Speak up.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 Up all night, close the door, pace the floor. Oh, you don't speak up, speak up. Ben ik. Dat is wel een beetje bekend, wel een beetje verliefd op Janscha. Poppetje is het. Maar ze valt in Engeland ook in de smaak. Coldplay is groot fan. Die hebben een videoclip van haar, namelijk deze. Speak up hebben ze op hun eigen website gezet. Janscha, speak up. De afgelopen, de afgelopen periode gingen tientallen Nederlandse jongeren naar Syrië om te vechten. Maar wat staat je daar dan te wachten als je dat doet? We weten inmiddels dat je in een, in een villa in Aleppo terechtkomt soms. Met andere strijders en uh, nogal afgesloten bent van de buitenwereld. Tenminste, dat was altijd zo. Toch, uh, Abdel Karim Honing is hier in de studio. Je bent 23 jaar moslim, je hebt vrienden daar zitten, uh, mensen die meevechten daar. En daar is er sinds uh, een paar dagen een Facebookpagina... Mujaheddin uit Syrië, uh, zo heet hij. Um, een Nederlandse Facebookpagina, Mujaheddin in Syrië... waarop strijders die daar aan het strijden zijn... Waar die vertellen in het Nederlands wat ze daar doen, wat ze meemaken. Uh, we zetten trouwens even een linkje op onze Twitter, BNN Today. Um, ik heb hem gezien, die pagina, en ik vroeg me vooral af... Uh, waarom doen ze dat? Ze, ze treden enorm in, in de openbaarheid hiermee... met wat ze daar doen. Ja, ik denk ook dat uh, geweld en strijden heel erg geëmancipeerd zijn in Nederland. Als je kijkt dat wij allemaal het leger steunen in Afghanistan... Dan snap ik dat sommige jongeren zeggen... als wij ook onze strijd voeren, laten wij dan ook over berichten. Want we horen het elke dag op tv: in onze jonge zus en onze jonge zo. Uh, dus uit, uit een soort trots of zo? Van, kijk nou ons. ja, er is ook heel veel gelogen en beweerd. Ik kan me nog een paar witte man afleveringen herinneren... dat uh, Mark Achmed Markoes het had over kinderen op een plein... die dan samen Al Jazeera keken over de schouder van de ouders... en een hapslik weg, een koffer pakten en weggingen. Nou, tegen dat soort wanberichten en dat soort uh, cabaret eigenlijk... Dus uh, zij willen gewoon laten zien, ja, dit is wat een we doen? Geluid, van nou, huh? gewoon, uh, gewoon het echte geluid. Wat ze daar echt huh. doen en wat ze echt naar buiten willen brengen. Maar bijvoorbeeld de AIVD, die houdt de jongens in de gaten. Dat, uh, dat is wel bekend. Het lijkt me niet zo heel handig dat je dan uh, vanuit Syrië... wat berichten op je Facebook-site ja. gaat zetten over dat je daar aan het vechten bent. Maar hoezo is dat niet handig? Ja, maar ja, ja. Je zei, je zei bijvoorbeeld net nog eerder van, van hè, die jongens die terugkomen, dat, die worden belaagd door media. Ja. Maar aan de andere kant heb je zelf wel zo'n website. Dat staat. Ja, maar plaats. een heel andere dynamiek natuurlijk. Ja, ja. Als je over straat loopt met je vrouw en dan komt ook pauwnieuws op je af en die vraagt je even: "Goh dit en goh dat en drie jaar terug en je hebt vroeger dit gedaan en nu ben je een jihadist." Uh, is een heel andere dynamiek. dan dat je op je Facebook hmm. gewoon rustig wanneer jij wil op in te hartstikke anoniem, want Facebook kan zo anoniem zijn als je hey, wil. maar dat, dat bedoel ik. De, zijn, dan, ik kan me voorstellen als ik zo'n strijder was daar. Um, je, je kan natuurlijk allemaal via proxy servers erachter komen van wie die site is. Zijn ze daar niet bang voor? Van ja, weet je... Uh, straks wordt ik bekend wie ik ben. Of maakt ze dat niet zoveel uit? Nou, nah, ik denk dat... Kijk, ik, ik, ik, ik ken de jongens en de meesten zijn allerminst naïef. Die weet ook dat de, hoe de IVD dan een beetje te werk gaat. En joh, je kan ook iemand bellen in Duitsland van god, zit jij het hebt op die Facebook. Dan bel je iemand gewoon, doet het even over drie dagen, doet het even over vijf dagen. Ja. En dan doet iemand dat uit Keulen of ja. Amsterdam uit Den Helder. Dus ze zijn niet achterlijk. Anders kwamen ze ook in Syrië terecht. Terwijl heel Nederland het niet had gewild. Dus die komen er wel. Even over die berichten, want ik heb dat vanmiddag we hebben het zitten bekijken op, de, op die Facebookpagina. Dus uh, Mujaheddin in Syrië. Um, ja. Het zijn best wel heftige berichten, best wel heftige foto's. Foto's van, van dode strijders zie je. Ja, ja. Ik weet niet of het Nederlandse strijders zijn, volgens mij niet. Maar je ziet ja, foto's van doden. Maar ook bijvoorbeeld de volgende bericht staat erop... en dat lijkt een beetje op een boodschappenlijstje. Er staat er de wapenuitrusting van een mujahid uit Nederland. Dubbele punt. Een Kalashnikov, Russische model hoe bedoel je verroeste wapens, staat er een zijn zaakjes... met zes extra magazijnen, handwapenmodel Marakov... twee handgranaten en een verdedigende, een verdedigende en een aanvallend model... een goede mes en een, ook heel curieus vond ik dat, een Casio-horloge. Ja... Um, Ho, ho, dit... Je moet bij de tijd blijven. Ja, waarom Casio, dacht ik? Is dat iets voor Syrië-strijders? Nee, je misschien goede kwaliteit. Misschien <laughs> ja. uh, een beetje off-road. <laughs> ja. Maar dit is een soort, van, ja, een soort boodschappenlijstje van... wat ik ga naar Syrië en ik neem mee. Ho, ho, ho, hoe kijk ja, maar je dat? U... Maar wat vind jij van dat soort berichten? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, als iemand een lijstje met wapens geeft... dan, dan valt het nog in het niks bij de Open Marinedag. Waarbij jongetjes van achter staan te verkleunen met hun vader en opa... bij een helikopter die opstijgt... die ook heus niet bedoeld is om een, om een BN'er naar, naar de plek te brengen. Maar die bedoeld is om te bombarderen, misschien intimideren. Maar, en heel, maar daar ligt het, het monopolie eerlijk, he? bij het leger. Hè? En hier heb je gewoon, eigenlijk gewoon losstaande individuen. Het is toch wat anders, of niet? Nou ja, het het, het ene is natuurlijk um, gewoon een staatsapparaat. En het andere is eigenlijk een beetje eigen initiatief. Maar ja, dat wordt misschien in de toekomst een staatsapparaat van de nieuwe op handen zijn de staat. En je moet begrijpen dat bijvoorbeeld mensen de, de, als Willem, de, Willem van Oranje... Nou, nou, ja. elke, elke, elke beschaving of elk land is begonnen met een rebellie. Bijvoorbeeld hm. Amerika, die rebelleerde tegen Engeland. Dus het is heel normaal dat je begint als een soort van als een soort bestaan en dat je dan een staat creëert. Het begint natuurlijk bij een, een rebellie. Heb jij jongens uh, uh, gesproken? Wat, wat jongens uit je omgeving, gewoon in, in Nederland. Ja. Die, die hebben die site ook gezien. Klo ja. Wat, klopt. Wat, wat, wat denken die ervan? Nou, het is natuurlijk mooi dat er nu uh, dat het oerwoud van leugens en en allemaal van hypothese's van als ze terugkomen en dit en dat kanonnenvlees. Het is natuurlijk mooi dat uiteindelijk een beetje daar waarheid in wordt geschept van dit zijn wij, dit hebben wij, dit zijn onze wapens, dit zijn onze doelen, dit zijn wij, dit is wat we willen, dit is wat we doen. Ik zou het heerlijk vinden als er bijvoorbeeld een paar Neons zijn die bijvoorbeeld een dorp in Afrika opzetten en er wordt gelogen, ja maar ze misbruiken negen uur de kinderen en, dit, dat, en die gaan zelf een Facebook je, oprichten, ben ik blij. Nou, denk je eindelijk... dat, er, dat er jongens zijn, want ja je, no, nogmaals, je hebt vrienden daar maar je hebt ook vrienden hier, daar zitten ook jongens tussen die uh, misschien overwegen om naar Syrië te gaan, die het nog niet helemaal zeker weten. Denk je dat dat misschien een laatste duwtje in de rug kan zijn? Nou, ik vind, dat, ik vind de site gewoon uh, informatief van karakter. En niet inspirerend, of motiverend of belerend of zo. Nee. En niet wervend. Als je nee. bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld hè, ik, ik, er zit één passage in van, van iemand vertelt hoe iemand uh, doodgaat en, en, en lacht en glimlacht. Dat zit een beetje tegen het wervende aan. Of in elk geval of het verheerlijk of, of, of niet. Nou, het verheerlijken... Kijk, u moet zich voorstellen. Dat uh, de Nederlandse staat bijvoorbeeld bericht over... we hebben een waterput gemaakt... en kinderen waren in Afghanistan blij om naar school te gaan... terwijl er ook burgerslachtoffers vallen. Mm -hmm. En anderzijds zul je altijd zien dat natuurlijk ook de mujahideen vertellen over van de dood is mooi en we zijn er trots op omdat je op die manier gewoon ja, beeld probeert te geven aan je onderneming. En dan zet je altijd je het beste beentje voor. Ik zal even een stukje voorlezen. <laughs> ja, nou ja, dat, inderdaad. Dat, ze zijn er trots op. Kijk, ik ben, ik ben hier niet gekomen om een mooi kletsverhaal te houden. Maar ik wil wel dat geweld, ja. geweld is al geëmancipeerd. Want we hebben een leger in Afghanistan. Afghanistan heeft ons nooit aangevallen. We zijn de honden van Amerika's als Nederland. Nou, dat doen we prima. Betalen belasting voor. Maar neem het niet kwalijk. Het andere dan de leeuw probeert te zijn door, door zelf een onderneming te starten. Ik lees even een stukje voor. Omdat daaruit blijkt precies wat jij net zegt. Dat ze um, trots op zijn eigenlijk dat ze daar strijden. En dat ze het goed vinden wat ze doen. Dus ja. een stukje, je ziet een foto van een dode medestrijder. Ik weet niet of het een Nederlander is. Er staat ernaast de tekst. Uh, Vele broeders mochten getuigen zijn van de glimlach op zijn gezicht... op het moment dat hij als martelaar stierf. En zoals iemand al zei toen hij hem, Saeed, op de grond zag... het lijkt net alsof hij van het zonnetje staat te genieten. Het is, uh... ja, dat is in, de islam, in de islam is het zo dat, dat uh, het, de strijd en het doden en het moorden... is on, ongewenst. Maar de realiteit leert, en vandaar dat een agent ook bijvoorbeeld een wapen draagt, dat er altijd slechtwillenden zijn in de maatschappij of in de wereld. En dan zeggen wij: wij zijn er trots op dat je dat uh, uh, aandurft te vechten. Als je daar strijdt, dat is iets moois. En het is niet zo... Want, la laat dit voor jou zien: van um, dit stukje, uh, als ik daar dood ga, dan is het goed. Ja, dat is een nobele zaak, en de, en de, de dood zelf is daar... Uh... Denk je die jongens dat ook? Ja, je kent ze. Ik heb, die het... ik heb die overtuiging altijd waargenomen. En ik denk, als je dat acteert, of als je eigenlijk een, een soort van geweldsbelust figuur bent... van, oh, mijn Playstation nu doe ik het in het echt... ja om dan duizenden kilometers af te reizen in een klein busje door Turkije heen... en door grenzen over te gaan, mm. ja, dat, dat... Ze vinden het niet erg om te sterven. Nee, klaarblijkelijk niet. In de islam, onderwijs als dat nodig is, dan is het iets moois. Hoe, hoe, hoe, hoe kun je voorkomen dat, dat, dat deze jongens in de greep raken van extremisten? Tenminste, ik, ik, kun je het af, echt het moslim-extremisme? Uh, ik weet niet wat het extremisme is. Ik ja. heb zoiets van: vaak wordt, daar, uh, wordt het uitgelegd van ja, dat zijn moslims die kiezen voor geweld. Maar ik ja. bedoel. Ik heb nog nooit geld gegeven aan, aan, aan, een, aan een leger... maar mijn vader betaalt belasting aan een leger in Afghanistan. Wat is dan extremisme? Dat je niet meer belasting betaalt, uh, belastinggeld betaalt aan een het leger... Ja. dat je overal van dat je een hutje in de hei gaat... dat je naar Plaat gaat wonen. Extremisme? Wat ja, is, is vindt u extremisme? Is, is maar maar de wil, de ik wil eigenlijk niet deze discussie voeren, jongens. Want uh, dit gaat heel lang duren. En ik wil eigenlijk eventjes naar... want anders zijn we alweer de tijd heen. En dat vind ik mooi, dit verhaal, want dat hebben we nog niet gehoord. Ik wil even naar... Wat die jongens daar doen. Want we weten, we hebben die beelden gezien van die, um, uh, van die villa in Aleppo. Of we hebben het verhaal gehoord, daar zitten ze daar gezellig met. Of nou, gezellig met elkaar, daar zitten die Nederlanders bij elkaar. Maar we hebben eigenlijk nog niet echt een beeld van wat ze daar doen. Dat weet jij inmiddels. Um, ze zijn er in training, maar kan je beschrijven hoe zo'n training eraan toe gaat? Nou, zoals ik het gehoord heb, ik heb het natuurlijk zelf niet meegemaakt. Maar je kom vrienden je, zitten daar? Ja, oh. Kom je eraan, inderdaad. Ga je settelen. Waar? Uh, in Aleppo. Ja, op een, gegeven, op een gegeven moment wel. Er zijn natuurlijk wat tussenposen en je mm -hmm. moet opgehaald worden en je moet de grens over. En er zijn natuurlijk duizenden in een gevaren, et cetera. Dus er is een tract. Ik kan er ook niet zoveel over vertellen, want dan is natuurlijk al uh, de truc uit de fles. Maar op een gegeven moment kom je er in zo'n file aan. Dat is geen luxe, maar dat is een noodzaak om daar met 20, man, bijvoorbeeld of 30 man weet ik veel, te verblijven. Um, en dan onderga je in een training die zowel fysiek is dus militair. Wow, dat heeft te maken met het gebruik van je wapen, uh, rennen, joggen, tijgeren, noem het maar op. En een stukje theologie. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat, je een, uh, dat, je, dat er van je verwacht wordt dat je bepaalde zaken uit de Koran, hè, bepaalde afmetingen, teksten leert reciteren. Dus uit het hoofd leert. je krijgt gewoon met z'n honderden of zo tegelijk Koranles. Zo is het een combinatie van, en zo is de islam eigenlijk altijd vanaf het begin geweest natuurlijk een combinatie van theologische dingen memoriseren... maar ook in uitvoer brengen. Nou, dat is dan die training die je ondergaat. Dus de tekst en de praktijk samen, maand lang, meen ik. En dan kan je eventueel... maar dan kijken ze nog steeds naar wat je kan. Dus ben je een beetje een slungelig type bijvoorbeeld. Ja. Zo komen het... ze daar? Hoe komen ze daar terecht? Hoe weet je dat je daar moet komen? Ja, wat ik moeilijk vind, dat zijn allemaal gevoelige informatie. En uh, het, het is ook niet aan mij als thuisblijver... om een hele grote mond over te geven, heel avontuurlijk over te doen. Laat ik het zo zeggen... Er is, er is een manier om er te komen. En als het niet lukte, dan zouden bijvoorbeeld van die honderd man zouden ze verdwaald zijn. Dan zou het niet goed gaan. En ik heb steeds begrepen, en dat zie ik ook op de Facebook... dat iedereen eigenlijk op de plek is gekomen waar hij mm. wil zijn. Er is zelfs iemand teruggekomen, dus zelfs terugkeren is mogelijk. Ja, want je krijgt een training, um, die is voor een groot gedeelte fysiek. andere dus uh, religieus. Ja. Dan, dan word je daarna gekeurd. Je, kan, uh, je zegt net, die zal maar een heel slungelig type zijn. Ja. Wat nou als je, je zit daar als strijder en je denkt... jeetje, het is toch best wel zwaar die training. En ik ben eigenlijk niet geschikt. Kan je weg? Mag je weg? Ja, hoe ik het begrepen heb, uh, en ik moet het dus inderdaad met de verhaal doen, is dat mogelijk? Uh, zo hoor ik het verhaal van dat er zelfs theologisch overleg is: dat iemand heeft gezegd van nou ja, ik vind dat ik denk toch anders over de strijd, en dat dat zoals die kon vertrekken, dus er is, is niet zo. En een... word, je dan, word je dan teruggebracht naar de grens met Turkije, of is het doei daar is de, de stadsmuur van Aleppo en weet ik zoek het maar uit? Dat weet ik niet, maar er is natuurlijk, uh, het is natuurlijk niet zo dat het echt dat, uh, ja, je, je moet strijden en zodra je niet strijd ben je nep en plastic en, en mag je voor de haaien geworpen worden. Dat is gewoon niet zo en. en Um, ja, zoals ik het heb begrepen van jongens als ze dan terugkomen... dat ze, da dat ze daarbij hulp hebben ontvangen. En dat het, uh, hm. Maar ja, je kan er niet, het is een moeilijke zaak. En verwacht jij dat er nog uh, veel... want de, de eerste Syriëgangers, Nederlandse jongens, komen nu terug? Ver nou, ja, het, is, het is wel incidentieel, je... moet ik zeggen. Weet, wel... De meeste zijn daar nog. Absoluut. Ja, absoluut. Rond de 100, 100, eh, geloof ik. Ja, dat wordt gezegd. En ja. ik denk dat dat wel aardig kan kloppen. Maar het, het moet niet gezegd worden: van ja, er is een gedeelte daar en een gedeelte is terug. Um, van, van één jongen weet ik het zeker en, en, en wellicht meer. Maar het... En um, wat wou ik zeggen? Um, ja, of, of je verwacht dat er nog veel meer jongens naartoe gaan? Ja, dat weet ik niet. De, de, de, de, de gemeenschap die ik kende, die, waarvan ik denk van nou ja, die kennen elkaar en die heeft die opvatting. En die, dat is, de, dat is, daarvan is men wel aardig verhuisd als het ware. Ja, dat de, de, de daarbij het woord is gevoegd. Die, die, die jongens, die zijn er al. Ja, dat kan je wel zeggen, dat kan je wel stellen. Iedereen die ik ervoor in staat achter, die is inderdaad wel een beetje vertrokken. En voor de rest weet ik het niet. En als ik dat zou weten, dan zou het niet handig hebben te vertellen. Want? Nou, ik, heb, ik vind, ze moeten het doen en het moet ze lukken. En niemand moet op een gegeven moment een mooie Robin Hood verhaal vertellen... van zo gaat het en dan hun vertrappen in hun plannen en ze moeten lekker. Wordt jou ook in de gaten gehouden door de IVD? Nou ja, dat zal dat, dat best. Dat, dat kan best. En dat uh, moeten ze vooral doen. Ik heb niet zoveel geheimen. Ik ben wel heel transparant. En uh, ja, wat ik zeg, de daadkrachtigen onder ons die zijn reeds vertrokken. En uh, de IVD zijn de held op de sokken. Wanneer ga jij eigenlijk? Ik ga niet. Nee. Nee, ik ga niet. En ik heb ook verklaard bij Pauw Witteman hoe dat dan zit. En um, ja, dat ga ik Wa verder ook niet zo heel veel herhalen. Maar waarom ga je, ga je ook weer niet om... Ik heb ja, angst. Ik heb nee. gewoon angst. Ik heb zoiets van, nou ja, dat is, dat is mijn pakje niet aan. Um, ik, ik erken er ook bij dat het in de islam zo hoort. Je hoort op te komen voor elkaar eigenlijk. Dan ben je een slechte moslim als je niet gaat. Toch? Nou, daar, daar gaat Allah over, maar laat ik het zo zeggen. Het is het beste en het meest vruchtbare, vind ik... als de mensen verkracht worden, verwond en gebombardeerd, dat je wel gaat. Als je hier een brand uitbreekt, dan moet je ook niet bij de koffieapparaat maar, blijven staan. En in in feite Maar je, doe bent, ik dat wel. je bent eerlijk en je zegt, ik ben te bang. Ja, dat is wat ja. ik je altijd ja. heb verklaard en dat is ook zo. Ik ja. um, kan er niks moois van maken. Inmiddels uh, aan de telefoon Jeroen Record, tweede kamerlid van de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt uh, meegeluisterd. We hadden het net over die Facebook-site Mujahideen in Syrië. Uh, die sinds uh, een dag of vijf, geloof ik, online is. Uh, waarin je dus nou ja, onder andere foto's van dode Syrië-strijders ziet. En teksten als. Uh, Alle lof zij Allah die ons heeft gezegend met de zegening van jihad op zijn pad. Um, je hebt die site bekeken. En jij werd er nou niet bepaald heel erg vrolijk van? Nee. Nee. Dat, uh, die site die, die, die, uh, ja, nou, roept zelfs op: van jongens, uh, blijf niet passief kom strijden. Het staat er letterlijk, het staat er met foto's. Je bent, een en, be een uh, dat, slechte, je bent een beetje slecht te verstaan, maar je zegt die site roept op. Om, om te gaan strijden voor een gewapende strijd, uh, is jullie. Uh, ja, dat is strafbaar in Nederland. En dat is oproepen tot de gewapende strijd is strafbaar. Precies, ja. ja. Artikel 205, lid 1, wetboek van strafrecht. Dus dat zou betekenen dat je denkt, ik ben politicus, ik ga hier iets aan doen. Nou ja, dat klopt. We hebben toevallig vorige week een debat gehad met de minister opsteld, van hoe, hoe voorkomen we nou dat Nederlandse jongens daar naartoe afreizen? Mm -hmm. En hoe voorkomen we dat in ieder geval enkele van hen uh, uh, terugkomen uh, met het idee, ja als ik iets vind dan uh, dan kan ik zelf misschien de, de wapens voor, voor gebruiken. Dat is dat geradicaliseerd terugkomen. Ja. Nou, ik verwacht geen wonderen van het strafrecht door daar niet van. Maar het lijkt mij heel terecht dat dus de minister wat hij op toe heeft gezegd, uh, uh, dit soort sites uit de lucht neemt en kijkt of hij gewoon iemand kan vervolgen. Ja, en dan, als je iemand gaat vervolgen dan zou dat natuurlijk zijn degene die achter de site zit. Ja, maar het belangrijkste is vooral, ik, ik, ja, ik, misschien kom je achter degene die achter de site zit, misschien of niet. Het belangrijkste is vooral dat die dat site uit de lucht gaat en dat kan, er zijn afspraken voor met, de, met onder meer Facebook. dat heet als, in de jargon notice en takedown, Dan kan snel die site uit de lucht. Uh, uh, nogmaals, als mensen echt willen, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan maakt het niet uit of die site in- of uit de lucht is. Maar voor die mensen die twijfelen kan het net dat laatste beetje zijn. Ja. Dus laten we die site uit de lucht halen. En, en wat ga jij dan hier aan doen als Kamerlid? Uh, die minister uh, vragen uh, zijn woord te houden. Hè? Hij zegt, hij zegt ik, ik ga hier daar tegen optreden. Nou, hier hebben we een voorbeeld. Meneer, minister Opstelten. Minister Opstelten Opstelte. Opstelte ja. is dat, ja. Dat uh, gaan we dan zien, Jeroen Hoerenkoor. Ja. Ik ga er vanuit. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Slechte lijn, uh, het is niet anders. Uh, dat wordt bekeken dus... of die sites wellicht strafbaar is. Is dat vervelend om te horen? Of nee, niet uit? ik vind de PvdA altijd... een, uh, een mosterd naar de maaltijdpartij. En ik denk dat zij ideologisch verder afstaan... van Joop den L. dan de jongeren geografisch van Nederland. Ik moet even over nadenken. Mag best, dat ja. lukt <laughs> je. Ja. Gaat goed komen. Goed dat je er was. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik vond het een eer. Ik vond het leuk om te doen en ik... Uh, nou, ik wil graag nog zeggen dat ook de website die, gaat, die bericht hier ook over en, uh, Bij deze. Bij deze. Hartstikke idee. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De laatste woorden zijn mij aan toegekomen. Tenminste, uh, als ik ze voor mijn neus had. Maar nee. Als eerste schrijver Philip Huff. Adi Willemijn. Dan lees je een artikel over de twee volleyballmensen in Spanje. En voor je het weet zit je er middenin. De gruwelijke details die je leeft echt voor je ziet, omdat je die uit films kent. Maar dit gaat niet over een film of acteurs... met schimassen van gespeelde pijn... maar om levende mensen met echte pijn. En dat is de gruwel ervan, dat ze nu niet meer leven. Dat is het verschil. Volleybal, zonnig Zuid-Spanje, twee Hollanders. Het lijkt een wereld van martelingen vandaan. Maar als je het kunt bedenken, gebeurt het dus. Zelfs op de plekken waarvan je het je onmogelijk kunt voorstellen... dat het daar gebeurt. En dan schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Willemijn, ik was deze week voor een fotoshoot op safari in Tanzania. Binnen de wildernis kwamen we twee massaai jongens tegen... met allebei een speer in de hand en wit gezichten. Onze gids legde uit dat de jongens waren besneden... en de boesboes ingestuurd om volwassen te worden. Het bleek circumcised season te zijn. Het is weer dus iets anders dan het regenseizoen. En als laatste cabaretier Carolien Borgers. Hey Willemijn, volgens onderzoek zouden mannen liever een ledemaat afstaan... dan kaal worden... Wat oppervlakkig. Ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Gelukkig heeft mijn vriend al zijn haar nog. Oh, ik moet nu ophangen. Ik moet hem even op het toilet gaan zetten. Bye. Caroline Borgers was dat. Dit was hem weer. BNN Today voor vandaag. Meer info op facebook.com slash bnntoday. En volg ons op Twitter. Hashtag bnntoday. Dankjewel. Abdelkabeler. Karim Abdelkarim Honing. Dankjewel Mick van Weli. Zometeen langs de lijn met Twan.